Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Wilde je dit weekend nog uit eten? Maar zeg die plannen dan maar af, want vanavond om 7 uur krijgen we waarschijnlijk te horen dat cafés en restaurants voorlopig dicht gaan. Dan houden premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Bij de Koninklijke Horeca Nederland voelen ze erbij al hangen. Tijdelijk heb je het over een lockdown van de horeca. Of je nu helemaal sluit of om 6 uur. Voor heel veel type horecabedrijven is de omzet na 6 uur het hoogst en is de klap enorm. Behalve voor de horeca komen er ook maatregelen voor sportclubs en mogen er minder mensen bij elkaar komen. Al is er volgens verslaggever Xander van der Wulp wel nog veel onduidelijk. Ja, elk nieuwtje dat je hoort over wat ze vanavond bekend gaan maken roept ook meteen wel weer een hoop vragen op over hoe ze dat dan precies gaan regelen. Geldt er dan hier en hier voor een uitzondering en daarvoor dan weer niet? Dat zijn echt vragen waarop we vanavond nog antwoord moeten gaan krijgen. Als het aan D66 ligt, zitten eindexamenleerlingen volgend jaar drie maanden in de gymzaal. De partij wil dat de eindexamens verspreid worden over mei, juni en juli. Dit jaar gingen de eindexamens door corona niet door. D66, D66 wil dat dat niet nog een keer gebeurt. Door het hoge aantal besmettingen kunnen de GGD's binnenkort niet meer alle mensen bellen die het coronavirus hebben. Bij een positieve test krijg je nu nog in een telefoongesprek uitgelegd wat je moet doen. Maar daar is volgens de GGD nu veel te druk voor. Supermarkten doen te weinig om ervoor te zorgen dat jij alleen gezonde spullen in je mandje legt. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Hartstichting. Er is gekeken naar de winkelinrichting. Er is gekeken naar de aanbieding in de folders. Er is gekeken naar de kassa's. En uh, wat we zien is dat 82% van de aanbieding in de folders voor ongezond eten is. Dat zeven uh, van de acht supermarkten ongezonde impuls aankopen hebben bij de kassa's. Er is ook een ranglijst gemaakt. Supermarkt Dirk probeert het beste om klanten gezonde keuzes te laten maken. Zo liggen er daar geen marsen, twiksen of snickers bij de kassa. Albert Heijn staat onderaan de ranglijst. Twee jaar geleden is er een nationale actie gestart om mensen gezonder te laten leven. En ook supermarkten doen daaraan mee. Het weer. In het westen kan het een beetje regenen. In het oosten soms wat zon. Het wordt een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 bij een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend en zaterdagmiddag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Holonstalige muziek. En ik bedank nog even kort draaien, want wederom, hij heeft de muziek beschikbaar gesteld voor dit programma. Zandvoort uit Zandvoort dan is opening hoorde Louis Davids met weet je nog wel aaltje een opname 1928. En de volgende dame is Tante Leen, kennen we allemaal, geboren in Amsterdam hè, op 28 januari 1912. En overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992 was officieel heette ze Helena Kokpolder en later Helena Janssen Polder. Zoals een Nederlandse volkszangeres en samen met haar gabber Johnny Jordaan maakte ze aanspraken. Mag ze aanspraak doen gelden op de Bovema-titel De Beste Stem van de Jordaan? En het mooie van deze dame is, weet u waarschijnlijk al, ze begon pas in 19, op haar, de, in 19, maar op haar 43ste jarige leeftijd, voor het eerst met optreden, en daarvoor was ze schoonmaakster en garnalenpelsen. U hoort er nu Tante alleen het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 46 zieltjes voor het vage vuur. Twee van fanfares en hun hoepenpang. Eén begrafenis met koffie na. En vier papierenvliegers aan een taal. En vier.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 Sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wilt u mee zingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou.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 Zestien lichte vrouwen in vergadering <lacht> Twee enorme boeren van een zuigeleer Veertien <lacht> kamerleden op het toilet <lacht> Zeven apen op een toilet. En twaalf zit in de kaart. Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Op tijdens zijn werk gekenmerkt door het Zorro-masker wat de groepsleden allemaal droegen. De groep wordt beschouwd dus als een van de pioneers in de Nederlandse popcultuur. U hoort ze nu Zizi en de Maskers met Ik heb genoeg van jou. Ik heb genoeg van al je mooie woorden. Ik heb genoeg van alles wat je zegt.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 jou. Dulp eruit Amsterdam. Als de lente komt,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 Wil je nog iets zeggen?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 Ik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 He's right, he's right, he's Mijn wens, dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. Voor oh, dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. En hoor ik op de plaat dan weer ik Surinaam, zo zo. Zit ik in mijn verbeelding al in Paramaribo. V, e, M, R, dat is bruine wonen met rijst.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 voor dat ene dubbeltje genieting zo intens Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens En als ze op de plaat dan van Hawaii zingen gaan Zie ik mezelf al dansen met een hula rockiaan. aan Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik ben gewoon een ander mens. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 en op zaterdag tussen 1 en 2... kunt u luisteren naar Zandvoort uit Zandvoort. Dat betekent oud-Hollandse muziek, af en toe ook Vlaamse muziek... maar in heel veel Nederlandstalige muziek van de jaren 30, de jaren 40, 50, 60 en de jaren 70... En zojuist hoorde u Toby Riggs met voor een dubbeltje. En daarvoor hoorde u Bob Scholten met Hollandse Potpourri. Onderweg zometeen een plaatje 1939. Morgen gaat het beter van Willy Derby. Maar eerst hoorde u Black and White met zeep en soda. Die kop, dat dus is, dus is niet duur, maar af en toe maar af en googerstuur, dan doet ze zeep in deur. Een stukje mee. Een stukje mee. Een stukje Ik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 Het moet, krijg je geen vaste voet, ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je vet ooit een cent op je zet als je piekert om, wat kan gebeuren? En gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht, je moet in jezelf het meest vertrouwen.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 naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Insteken Omslaan Doorhalen Af laten gaan Insteken, omslaan Doorhalen Af laten gaan Als de mannen tussen bijen Is gezellig gingen breien Met een knotje van die blauwe gemelleerde wol.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 maar eens gaan zeggen, en persoonlijk gaan leggen aan die UNO-secretaris, die meneer goed handelt. Dan zeg ik, hoe moet je horen hoe? Laat ze breien hoe, die is zo nodig hoe? Laat ze breien hoe, elk staatshoofd in ieder land. Laat ze breien alsjeblieft. Oe.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 moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Oh, als Nassau nou maar gauw een bolletruitje breekt. Om nog maar niet eens te praten van die ver Als Hominis ging beginnen aan een kabelsteek. En als Johnson uit wou scheien en een trappelzak ging breien. Was het uit met die misère, nog dezelfde week. Die is zo nodig. O. Laat ze breien hoe elk stad hoeft in ieder land. Laat ze breien alsjeblieft hoe dan. Anders komt dan nooit een eind aan bakkerijen. Laat ze breien hoe, laat ze breien hoe. Recht breien hoe dan. Op een mooie Pinksterdag, als het even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 Laat ze je Morgen kan ze zwanger zijn.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 In de zon op de mooie pinksterdag samen in de zon samen in de zon En EN MUZIEK tijdens samen met haar vader uh, Willy Alberti gezongen. En daarvoor hoorde we het cocktailtrio met Op een Mooie Pinksterdag. Nou, het wordt alleen maar kouder kouder en kouder. Slechter en slechter. Regen. En dan ook nog dat corona-gedoe, Anderhalve meter afstand. En uh, ja, op sommige drukke plekken moeten we mondkapjes dragen. En volgende week horen we wat er nog meer van maatregelen zijn. Want ja, we zitten al gemiddeld op, op, op rond de 6000 uh, besmettingen. Dus ja, het gaat niet zo goed. De eerste golf was minder dan de tweede golf. Dus uh, ja, hoop dat het snel voorbij is. Maar ja, wij zijn klaar met corona. U bent klaar met corona. Maar corona is nog lang niet klaar met ons blijkbaar. Dus het wordt tijd dat het vaccin de wereld ingeholpen wordt. Dan zijn we misschien wat beter beschermd. Door met muziek. Lodewijk Ferdinand Diebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden. Al hier in Zandvoort op 24 juni 1959. Beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy. Nederlandse zanger en conferencier die in de periode tussen de beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren, Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan? 1939, zoekt de zon op. 1936, schep vreugde in het leven. 1937, Louise, zit niet op je nagels te bijten. En u hoort nu een ander nummer van Lou Bandy: het Strooietje. trouwe strooietje. Nu jij dat doet me goed, gaat jubileren. Voel ik me als baas verplicht, dit muzikaal gedicht hier te creëren. Even twintig jaar mijn pop, zet ik je af en op voor vele mensen. Maar een dank is kolossaal, en voor deze volle zaal,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 Jij bent, het is orde, toch mijn handelsmerk worden. Zonder jou kan ik niet spelen, lief en lief zullen we delen, voor bij jou. Ja, Sterven, zal een strooitje rond gaan zwerven.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 en is dat dan kapot Dan maak ik om die duren bij je boven En roept uit de vette Handen omhoog Ik ben de nachtracht van het Rembrandt blijft Nee, niet van Rembrandt van Rijn Ik kijk in snoppen en stegen Bij stormen en beregen Of er inbrekers zijn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 Ik ben de nachtwacht van de Rembrandt Ja, dat was Tom Manders. Beter bekend als Doris met de nachtwacht. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande dienst. Dan zijn we er weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En natuurlijk de herhaling zaterdag tussen 1 en 2 s middags, meteen na Goedemorgen Zandvoort, geloof ik hè. Ik laat u achter met Eddie Christiani, officieel heet hij Eduard Christiani, roepnaam is Eddie geboren in Den Haag op 21 april 1918 overleden in Aalsbeer. Op 24 oktober 2016 was hij een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstenschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger, al trad hij sinds 2008 niet meer in zalen op. Ik laat u achter met Eric Christiani. misschien zometeen nog het Jordaan-cabaret. En ik wens u nog een heel fijn weekend, een fijne week en misschien tot volgende week. Tot ziens!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 Een achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pomp. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Zo verstreken in geluk, voorbij de negen jaar En als je die nu Anna heet, is in zo dik en zwaar of Ze zit nog wel eens achterop, maar toch zo vaak niet meer Want als ze er maar over spreekt, dan hoort ze iedere keer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 Pint maar achterop, pint maar achterop, pint me achterop, pint me achterop. achterop, Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al paas strooien goed en moe haar bloesje voor.